Autismeonderzoek, gesprek 4 en 5 Het onderzoek kabbelt voort en ik merk dat ik er te weinig over opgeschreven heb om er nog twee losse blogs van te kunnen maken. Niet omdat het inhoudelijk niet interessant is, maar vooral omdat het nogal privé is wat er besproken wordt. Op de pagina van de DSM-criteria kun je inhoudelijk zien welke vragen er onder andere gesteld worden tijdens het afnemen van het interview. Tijdens gesprek 4 hebben we criterium groep A helemaal afgesloten. Criterium 3 van groep A gaat bijvoorbeeld over eventuele problemen met het aanpassen van gedrag aan verschillende sociale omstandigheden. Moeite met deelnemen aan fantasiespel en moeilijk vrienden maken. Maar bijvoorbeeld ook over de afwezigheid van belangstelling voor leeftijdsgenoten. Ook aan dit criterium bleek ik te voldoen, net zoals de andere 2 van groep A. Er was nog genoeg tijd om ook een begin te maken met criterium groep B. Dit gaat vooral over bepaalde gedragspatronen. Zo ging criterium 1 vooral over of ik vaak dezelfde soort bewegingen maak, vroeger de behoefte had om dingen op een bepaalde volgorde te leggen, etc. Voor een uitgebreide uitleg en een aantal voorbeeldvragen kun je op de DSM pagina kijken. Ook aan dit criterium voldeed ik. Tijdens het volgende gesprek beginnen we aan het tweede criterium van groep B. Wat tijdens het gesprek naar voren kwam is dat ik door de week vrij veel sociale contacten heb en dat die in verhouding veel energie van mij vragen. Ik voel mezelf verantwoordelijk om er voor mensen te zijn en wil het voor iedereen goed doen, waardoor ik mezelf vaak een beetje vergeet. Dit is al tijd lang een zoektocht en omdat ik een aantal vrienden verloren ben die vonden dat ik er niet genoeg voor ze was, probeer ik er alles aan te doen om de mensen die ik nog heb niet ook te verliezen. Het is goed om hier verder naar te kijken en te onderzoeken of er een manier is om een betere balans voor mezelf te vinden. Is dit herkenbaar voor medeautisten? De week van het vijfde gesprek was echt een rampenweek. Ik had migraine, koorts en heb dagen alleen maar kunnen huilen. Zelf was ik ervan overtuigd dat het puur lichamelijk was, al wist ik niet zo goed waar het dan vandaan kwam. Maar toen ik het erover had, aan het begin van het gesprek, werd vrij snel duidelijk dat het wel eens een vorm van overprikkeling zou kunnen zijn. Ik kreeg hier meteen een stukje psychoeducatie over en we hebben het uitgebreid gehad over mijn gevoelens en gedachten van voorgaande week. Hierna hebben we het onderzoek opgepakt en zijn we verder gegaan met criterium 2 van groep B. We hebben het gesprek wel een stuk korter gehouden en het laatste stuk opgedeeld in tweeën. Gelukkig kunnen we er zo lang over doen als we willen, dus konden we ook makkelijk twee kortere gesprekken inplannen. Volgende week is het laatste gesprek en daarna zal ik natuurlijk ook terugblikken op mijn ervaringen met dit onderzoek. Nu merk ik vooral dat ik ontzettend moe en overprikkeld ben en zoals ik geleerd heb is het heel belangrijk om dat gevoel serieus te nemen en niet door te denderen. Rust is het advies en daarom gaat mijn laptop uit en ga ik de rest van de dag proberen om niet aan bloggen en mijn website te werken. Zo makkelijk is dat niet, want het liefst ben ik er 24 uur per dag mee bezig. Inmiddels hoef ik niet meer uit te leggen hoe dat komt, toch? Mocht je nog vragen hebben over het onderzoek of iets heel anders, dan kun je altijd even een berichtje sturen of hieronder een reactie achterlaten. Liefs, Marieke.